Just put, put it aside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 One for that piano I'll give Two thousand, and the bidding went on As a man in the tall coat kept playing that song The bidding grew tense, each bit more and more Till a five figure rang out from the floor the man in the tall coat just sat there instead Playing that song, as if no one were there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 Azarov wil met zijn vertrek een vreedzame oplossing mogelijk maken. Het is nog maar de vraag of de demonstranten genoegen nemen met zijn ontslag. Zij willen onder meer dat president Yanukovych aftreedt. Meisjes jonger dan 15 krijgen vanaf vandaag nog maar twee prikken tegen baarmoederhalskanker in plaats van drie. Het RIVM zegt dat jonge meisjes krachtiger op het vaccin reageren dan oudere meisjes. Die krijgen nog wel steeds drie prikken. In een menigte anti-regeringsdemonstranten in Bangkok heeft een man schoten gelost. Een demonstrant raakte gewond en ook de schutter zelf liep verwondingen op. Het incident was bij het gebouw waar premier Shinawatra praat met de kiescommissie. Ze overleggen over de verkiezingen van komende zondag in Thailand. De premier wil die laten doorgaan, maar volgens de commissie is de situatie in Thailand niet stabiel genoeg voor verkiezingen. Acteur Hans Veerman is overleden. Op tv speelde hij rollen in Baantjer, Medisch Centrum West en Dossier Verhulst. Hij was ook te zien in speelfilms als Spetters, Vlodder en De Lift. Hans Veerman was 80 jaar. Om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan... is in het oosten van China een handelsverbod op levende kippen ingesteld. De autoriteiten hebben dat gedaan omdat het Chinese nieuwjaar bijna begint... en mensen dan vaker reizen...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 In de Randstad nog vielen bij Amsterdam op de A10 aan de zuidkant van de stad richting Amersfoort bij de rij 4 kilometer. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos 2. De rechterrijzak is ook dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Zandvoort op zondag, nogmaals een hele middag Radio vanuit Salford met 24 uur per dag muziek en informatie. Nou, we doen niet alleen radio, trouwens ook de tv, hè. Kanaal 40, digitaal of analoog 45. Kijk anders ook even op www.cfmzalvoort.nl of misschien op TuneIn Radio. Je kan ons overal vinden, Willem. Welkom terug, trouwens. Ja, goedemiddag, uh, Rob, voor het laatste uurtje alweer. Ja, we zijn alweer in het laatste uur toegekomen en daarin de volgende onderwerpen. We gaan uiteraard Ajax blijven vervolgen. Oké. Okay. Ik ben nog druk bezig met het gedicht van de weken. Ik ga jou nog een vraag stellen. Wie er bij jou de vuilnisbak buiten steekt? Huh? Ja, daar ga ik het later over hebben met je. Oké, okay. dat zijn wat tips voor het huisvuilen hier in Zandvoort. Dat is altijd belangrijk, toch? Dat <laughs> helemaal goed. En uh, ja, we gaan inderdaad de wedstrijd van uh, Eiersvolg vanmiddag om half drie gestart tegen Goa Eagles. We vertellen nog niet of er wel of niet is gescoord. Maar eerst gaan we aan voor je draaien. Hier is Hey Brother. Hey Brother. De muziek bij CFM Solford vanuit de studio aan de Tonweg 10A. 7 uur tot aan 5 uur vanmiddag. En uiteraard de wedstrijd van vanmiddag. Die om half 3 gestart is. Die andere is afgelast. Dat hebben we al gehoord. Te veel ijs op, op het veld. Dat is FC Groningen tegen fc Twente. Die wedstrijd is dus vandaag niet doorgegaan. Maar wel Coed Eagles tegen Ajax. En daarin, Willem, heeft Ajax inmiddels gescoord tegen Coed Eagles. 0-1 daar de tussenstand. Laatste spannende vijf minuten gaan we nog tegemoet. GFM en hier zijn de Nits.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 Then I'm not so blue When you're close to me Tot voet op zondag. Je uit uh, inderdaad de jaren zestig. De Mindbinders. En een groovy kind of love. En wil je meer van dit soort muziek horen, luister dan elke maandagavond even tussen 8 en 9 naar CFM. Zet het in je agenda elke maandagavond tussen 8 en 9 bij CFM. Call dan CFM met onze collega Willem Daniel Lefferts. Ja, de oudjes die doen het nog best op de maandagavond. Dat de ja. is leuk hoor. Ja, ik weet het. Nee, ik vroeg het je net al, Rob, wie zit bij jou de vuilnisbak buiten? Doe je dat zelf? Uh, nou ja, vuilnisbak heb ik niet, maar zo'n vuilniszak, die gooi ik zelf buiten. Zou het bak omhoog. Zo, zo, zo. zo, het, zo het, <laughs> nee, het gaat met name om bij de gemeente. Er komen nog wel eens uh, de klachten van... Uh, ja, ik heb mijn bak buiten gezet, uh, maar hij is niet geleegd. En dat is heel vervelend, uh, want dan moet je weer uh, twee weken wachten... met een volle bak, waar moet je heen met je vuil? Nou, om dat nou te voorkomen, want over het algemeen... Uh, is het toch de fout van de mensen zelf. Al ze hebben hem misschien een minuut maar, maar te laat buiten gezet. Mm -hmm. Ja, en dan wordt hij niet meer geleegd. Om dat nou te voorkomen... Ja, is het uh, advies om de bak uh, uiterlijk om half acht ochtends uh, buiten te zetten... dan weet je zeker dat die gelegen gaat worden op de desbetreffende dag... en is er niets aan de hand. Het verzoek van de gemeente is ook om hem niet later... als uh, zeven uur s avonds uh, dan weer binnen te halen... want ze willen wel graag uh, dat die bakken weer uit het uh, straatbeeld uh, verdwijnen. Nou Willem, wordt uh, vroeg je bed uit voor jou? Ja, nou, de weken gaat toch wel wat vroeger. Dus wat... <laughs> Oké, okay, dus daar heb je geen last van. Nee. Dus uh, uiterlijk half acht, uh, inderdaad, uh, de bak buiten zetten, dan gaat het uh, helemaal goed. Ik zou zeggen, we gaan een bakje doen. Hier is Sully Dion, and it's all coming back to me now. There were days when the sun was so cool. All the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I just have to. We forgive you all that. We forgive and forget. And it's all coming back to you. En dat was Salidioan. En it's all coming back to me now. Zo dadelijk na het volgende plaatje van Ramses Shafi, dan krijg je van ons het dier van de week.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 van hier tot du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 Laat mij nog maar blijven. Ik heb het nog nooit zo gedaan. Dat was hem, de van van Ramsesjafie. En laat me mijn eigen gang maar gaan. En daarmee is het uh, half vijf geworden. Tijd voor het dier van de week, uh, Willem. Eigenlijk weer dieren van de week, hè? Wat ze zijn op herhaling na gisteren. Ja, gisteren hebben we ze al voorgesteld. Uh, Benny en Pukkie. Benny uh, en Pukkie, ik ken uh, ze uh, nog. Ja, twee honden. Ze zijn uh, al het hele leven met elkaar. Ze zijn in het uh, kennen met dieren thuis terechtgekomen... omdat uh, de gezondheidsproblemen waren met de baas. Dus ja, die kon niet meer met die honden. Maar het zijn twee uh, leuke honden. Een grote <laughs> en een uh, kleine hond... Honden die je makkelijk los kan laten lopen. Ze luisteren goed, dus uh, dat is altijd wel zo prettig. Uh, waak zijn ze ook en uiteraard belangrijk, zindelijk ook dat zijn ze. Die honden die zijn te zien op de site van het uh, dierenthuiskennenblad.nl Maar je kan ze natuurlijk ook uh, live uh, gaan bekijken in het uh, dierenthuiskennenblad... wat zich bevindt aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Ja, wij zien ze inderdaad uh, op, de, op de website van het uh, Kennen met Dieren Thuis Zandvoort. Benny en uh, Pucky. En ja, wie is nou Pucky en wie is nou Benny nou, uh, eigenlijk? Als je naar de namen kijkt, dan zal die grote zal wel Benny zijn, denk ik. En die kleine Pucky. Toch, of niet? Of die, ik vind hem ook heel veel op Benny lijken, uh, die grote. Dus ik denk dat die kleine uh, pukkie is. Op welke Benny? <laughs> Daar heb ik het zo. Achter. Ik ben er niet, hè? <laughs> Jij <Ja, in laughs> toch geen Benny? Nee, dat is waar. <laughs> nee, okay. maar dat zijn twee dieren. Uh, je kan ze ook goed meenemen in de auto. Dan vinden ze ook heel prettige autorijden. Dus ja. En het zijn uh, twee uh, lieve dieren. Ja, Benny is wel wat groot. Dus heb je hele kleine kinderen, dan is het geen aanrader. Maar het is in ieder geval de moeite waard om te bekijken of die honden voor jou iets zijn. Oké, okay, dat wat betreft het dier van de week bij Stadvoort op zondag. We kijken nog even naar de eindstand van de wedstrijd. Cohet Eagles tegen Ajax. Daar is het 0-1 gebleven. Een mooie winst weer voor Ajax, Willem. Ja, 1-0. En de uh, kolen scoort door uh, Lasse Schöne. Zes minuten was hij minuten erin, in hè? het veld. Uh, flats Met een vrije trap uh, die hij uh, in de kool. Belanden. Dus uh, Ajax uh, vier aan kop uh, nu. En uh, volgende week uh, weer een zware wedstrijd voor Ajax. Utrecht uit, maar voorlopig staan ze bovenaan. Oké, okay, dat wat betreft de eredivisie gaan we weer uh, door met de muziek. Zo tot aan het gedicht van de week. Hier is Ricardo Cosciante en Sestiamo in Siermen. En als je goed luistert, dan denk je van... hé, hey, dat lijkt wel een beetje op een nummer van André Hazes. Ja, ik zie je alweer kijken. Nee, geen Marco Bussato. Anderhases. <laughs> en dan hebben we het over uh, ik leef mijn eigen leven. En daar is uh, dat, uh, dat opgecoverd, zeg maar. Hè, op deze van Riccardo Cosciante. Nogmaals, hier is Sestiamo in Scema. Maar quante historie heb je alweer vissuto in la vita? En quante programmate, wie lo sa. Sognando d'occhi aperti. Storie di più.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 e poi la neve bianca, gli alberi, gli abeti, l'abbraccio del silenzio, col mar di tutti i sensi, sentirsi solo e vivo tra le montagne grandi e grandi spazi immensi, e poi tornare qui, riprendere la vita, dei giorni uguali ai giorni om te snijden met de kiezel van de dagelijks non Nee, nee, ik kan het niet accepteren. Het is niet de levensstijl die ik ooit had gewild. Het is niet die droom die we samen hadden. Het is niet die droom die we samen hadden. Het is che me qua cosa c'è che ci unisce ancora stasera mi manchi sei, mi manchi. Sembra senza vita. Discutere con te, consumar così pochi istanci eterni, no, non lo posso accettare. Eviteer, stare qui a lograrmi in discussioni sterili, giocare con te e farsi male il giorno, di notte a poi inchiudersi. Eppure io non credo questa sia l'unica via per noi. Mijn man is er. Dat was uh, de ziel van Albert Paul en my favorite waste of time. Ja, waarom moeten we nou lachen? Willem was het gedicht even kwijt, maar het is goed gekomen hoor. Het is inmiddels kwart voor vijf tijd voor het gedicht van de week bij CFM. Elk mens is uniek. Allemaal zijn we mensen, maar toch zijn we zo apart. Ieder met zijn eigen wensen... Individueel met een verlangend hart. Ieder heeft zijn eigen verwachting. Gedreven door intens gevoel. Elke ziel zijn persoonlijke overtuiging. Op zoek naar zijn levensdoel. Ieder hart zal blijven begeren. Hunkerend als een stilstaande rivier. Het verlangen zal het ons leren. Maar elk mens op zijn eigen manier. En dat was hem bij CFM, het gedicht van de week op de zondagmiddag. Je hoort hem op zaterdag en zondagmiddag rond kwart voor vijf. En weet je wat nou leuk is? Gisteren hadden we een heel ander gedicht van de week. Hè? Dus we hebben er twee voor de prijs van één, zullen we maar zeggen. Wil je het gedicht uh, nog uh, meelezen? Dat kan op CFM uh, TV, kanaal 40, digitaal, analoog 45. En daar vind je het gedicht van uh, gisteren terug. En dat gedicht heet Winterdipje. En dit was... Elk mens is uniek. En volgens mij gaan we naar zeer gezond voort. Ja. Een regenachtige zondagmiddag hier is al voor dit is heel van Van morrison en de brown eyed girl -M -M G -G -M -M de ene laatste komt eraan hier is vitesse